Twee uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Nederlandse bedrijven hebben in Australië voor 2 miljard euro aan orders gekregen... bij een nieuw veld met vloeibaar gas. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Er is een grote vraag naar het Australische gas in Japan. En de Nederlandse bedrijven helpen het uit de grond te halen. Het gaat onder meer om bouwbedrijf BAM, baggeraar Boskalis, waterbouwer van Oort... en bodemonderzoeker Fugro.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 Ze gaan nou valpreventie doen bij ouderen. He, want ouderen vallen heel vaak. He, over losliggende snoeren, losliggende kleedjes, trappen. En ze moeten ook meer doen aan hun fitheid, he, hun conditie. Want ik ken ouderen die doen veel te veel gymnastiek. Ja, en dat zijn niet alleen zestigers. Nee, ook zeventigers en nog ouder. Dat is pas gevaarlijk. Heb je wel eens gehoord van een sportburn nee. Nou, dat komt heel veel voor, hè, omdat mensen geen maat kunnen houden. Dan gaan ze niet af en toe sporten, die oude mensen. Nee, elke dag of twee keer per dag. Hard rennen, snel zwemmen, uh, racen op de fiets, sprinten op de schielers. Dan denk ik, moet je horen. Ik ga op mijn leeftijd ook graag eens wat bungee jumpen of, of parachute springen. Maar niet elke dag. Nee, tegen sommige bejaarden zou je wel eens willen roepen. Blijf in godsnaam eens even achter die geraniums zitten. Ja, uitslovers. Zo, ik heb gezicht. Doei, doei. Baka. Ik ben toch even achter die de geraniums vandaag gekomen. Welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, kijk op www.groentevrouw.com voor uh, verder aangenaam geleuter. Uh, mijn gasten vandaag, welkom. Dank je wel. Een hele oude bekende van mij. Uh, en eentje die ik onbewust ook eigenlijk al heel lang ken. Een zangduo, een vrij vers zangduo, volgens mij. Huh? Ja? ja, nou goed. Uh, welkom Marielle Tromp en Ellen McClubble. Nou, nee, ik heb het net geoefend. McClubble. MacLachlan. Nee, nee, nee. net, net was het beter, hè? MacLachlan. MacLachlan. Ja. McClaglen. Die was goed. MacLachlan. Ja, oh, ja dat komt uit Schotland, dus uh, dat is puur Schots, hè? Ja. All right. Nou, jij woont hier al vanaf 84? Zo'n beetje? Uh, ja, 85, denk Van ik. Van 85? Ja, ja. En je spreekt nog steeds behoorlijk Nederlands, hè? Ik, doe, ik doe best, ik doe mijn best. Nee, dit komt er redelijk uit, Al. Ja, ja, dat gaat heel goed, ja. Hey, uh, um, sinds wanneer zijn jullie een duo? Zal ik het zeggen? Ja, natuurlijk, ja, ja, ja, ja, ja, Hij spreekt zo moeilijk nee, Nederlands. Ja, ja, ja, ja. nee, dat is niet waar, hoor. Hij kan het heel goed uitleggen. Nou, eigenlijk sinds een uh, kleine twee jaar, denk ik. Ja. Ja. En jullie hebben niet een naam. Het is gewoon uh, uh, Marielle en Ellen. Of heb je iets? Heb je... Nou, wij hebben zulke gekke achternamen. We dachten, die staan als een huis. Dus we heten Tromp en McLachlan. Oké, okay, Tromp en Precies. Okay. Ja. Ja. Dus dat is misschien wel heel onhandig. <laughs> ja. Anders wordt het zo Saskia en Serge, weet ja, je ja, ja, precies. Marielle en Ellen. Ja, Marielle Ellen en, en, Ellen en Ellen. en Marielle. Ja. We hebben erover nee. nagedacht ja. en... Punt. Dit staat toch? Ja, tromp en mijn Tromp ja, okay. en mijn Oké, okay, goed, laten horen hoe jullie klinken. Right. Let's go. Cool. Yeah. Ah. Woehoe, woe, woe, woe. Ah. Ja! Ja! Miguel! Maar Maar je toch, Wat ga je toch lekker zingen? Nou, ik ga even snel op, op, opzommen wat we de rest van de nacht hebben en dan gaan we weer door met jullie. En dan ben ik natuurlijk weer met mijn bril. Oh, dat zit op mijn hoofd, sorry. Goed, heb ik. Uh, vannacht uh, heb ik een uh, pracht hoorspel op herhaling. In uh, 89 verschenen novellen... Wit is altijd schoon, van de Vlaming Leo Plezier. Nou, dat is een prachtboekje. boekje. En verschenen sindsdien maar liefst uh, 14 drukken van. Uh, werd genomineerd voor de Aqualitraptuurprijs. Enzovoort, enzovoort. heeft een aantal prijzen gewonnen. En in uh, 95 heeft oud-collega uh, Louis Huet van de KRO... het bewerkt tot een hoorspel. Nou, dat is erg mooi geworden. Goed, uh, twee jaar geleden uh, maakten de vijftigers... Uh, Geert Lagenveen en Leopold Witte de Orcata Theaterproductie. 237 redenen voor seks. Nou. Het is mooi, het is niet ranzig, het is geestig. Uh, het is uh, van persoonlijke tot statistische info over seks. Nou, en er is nu een avondvullende versie en ik laat u nog een stukje horen. Uh, verder vertelt Marjolein van Heemstra over uh, Gary de Vleesmagneet. Roept Koven van Geemert op om gedichten in te zenden voor de Plantage Poëzieprijs. Verhaalt A.L. Snijders over de libellenman. En gooit Starik zijn gedicht Tuincentrum weer zomer in de prullenbak. En leest Simon Karmichelt een mooi... Mooie column voor, Ruitsen-serie, Kroeglopen. Uh, uh, ik heb ook Brits zangtalent, wou ik eens even laten horen. Uh, Laura Mvula. Ken je die? Heb je die al van gehoord? Nou goed, het is wel. Ze, ze zingt een soort Gospel Delia. Weer uit Engeland dus. Ja, Engeland. Ja, inderdaad, Engeland. Goed. Oh ja, ook nog even aandacht voor een bijzonder Russisch zeilschip. De Standaard. Uh, ter ere van de opening van de tentoonstelling over Peter de Grote in de Hermitage. Uh, daar ga ik het volgende week over hebben. Ik ben daar geweest ligt aan de buitenkadijken in Amsterdam... het fregat Standaard van kapitein Vladimir Martus. Een ontzettend charmante, uh, leuke schat. Het is uh, de exacte replica van het schip... dat Peter de Grote 300 jaar geleden zelf bouwde. Hè, nadat hij hier in Holland het scheepsbouwen onder de knie had gekregen. En uh, dat is nu een zeiltrainingsschip voor jonge mensen. En uh, ik, ik heb beloofd om hier in de uitzending... Uh, de mensen die in Leidsendam voorburg wonen op te roepen... om te stemmen voor uh, een Kroonappel voor dit schip. Want dat is. Uh, de, de, de, he, dat stel dat gaat trouwen. En nee, dat is al getrouwd. Maar wat gekroond wordt. Ik ben even hun naam kwijt. 30 april. Huh? Nou goed, in ieder geval, die loven kroonappels uit. 50.000 euro. Dus uh, dan kan je op het... Want het is een heel mooi sociaal uh, ding. Daar op die boot uh, worden uh, ja, jongeren die toch een beetje aan het ontsporen lijken. Die komen daar op dat schip. En dan, uh, en dan uh, nou, leren ze samenwerken en leiding uh, geven. En uh, nou, whatever. En, Goed, het is een heel mooi initiatief... en dat wou ik dus even de, dus bij deze gezegd hebben. Nou, tot op de website www.adelinevandier.nl. kan je podcasten, kan je zelfs ook op abonneren. Maar je kan ook gewoon alles terugluisteren. Uh, je kunt ook mailen naar het KRO.nl. Je kan me bevrienden op Facebook, Aline van Dier. Oh, ik moet even een foto van ze maken. Ga ik zo op Facebook zetten van, uh, van die, deze twee. En je kan twitteren via het... N8 van Nee, N8VH, Goede Leven... Je kunt ook ons beluisteren. Nou, dat is allemaal gelul verder. Ik zou zeggen: The floor is yours. Right. mm -hmm. He was mine Even aan tafel zitten, oh, uh, jullie allebei. Jeetje. ons Ja, je, gewoon lekker bij een microfoon liest, Dan kunnen ze het thuis ook horen. Ja, dat staan er hier zoveel in. Ja, nou, maakt niet uit. Gaan we ah. zitten. Uh, dan heb ik mijn velletjes. Oh ja. Uh, nou, Marjelle. Ik zat te denken. Ik zat trouwens eventjes uh, de, uh, um, uh, op internet jou te googlen. En het eerste waar ik op kwam, Marielle Tromp, bewegingscoach uit Groningen. Er is ook een pianiste uit Egmond, Egmond Binnen. die. Echt waar? Nou, ja. laat ik dat nou alle twee heel goed kunnen. Ze weten wel veel, ja. Nou, ik weet nog goed wanneer ik jou voor het eerst zag... en al die gelijk diep onder de indruk. Dat was uh, Museumplein, 1984, denk ik, hè? Huh? Dat, moet, op, dat ja. moet in die boulevard broken dreams. Ja, ja, op het museumplein. In ja. de spiegeltent was ja, dat, hè? Ja, boulevard orkest. Ja. En er was toen een andere zangeres. Uh, uh, die, die, ja, er ja, waren twee, twee andere. Marijn natuurlijk, Marijn, Marijn Bijlands. Marijn Bijlands. Die ook al vaak te geweest is. Ja. En? En Carina Wintermans. Ja, en die is heel iets anders gaan doen. Die is gaan schilderen en sieraden ja, maken. Ja, die ja. is in, in 87 ja. al gestopt of zo. Nooit meer iets van gehoord. Nee, nee. Ik, jij ook niet? Ik, nou, ze heeft nog wel... Ge... Ik zie haar soms. Oké. Okay. Ja, ja, ik heb ook haar telefoonnummer. Dus we bellen nog wel eens. Ja, ja, ja. Niet vaak, maar... Nee, nee. Uh, ja, nee, ze is inderdaad... Ze zingt volgens mij niet meer. Nee. Nou, ik vond het fantastisch uh, dat dat hele... Dat, dat, nou, het was te gek. de ja. Brief of Broken Dreams. Vooral omdat het toen ook nog een heel intiem gebeuren ja. was. Ik denk ik zo gek vind als ik daaraan terugdenk... lijkt het wel een heel ander leven. Als, als of ja. ik, alsof, alsof ik een ander leven ben begonnen. Of het is zo... Ver weg ook. Is wel heel ver weg. Hè? 84 was het. Van 84 het tot 87 ja. heeft dat. Uh, dat hij heeft drie keer uh, of zo is het geweest. Ja, ik, ik gooi het allemaal door elkaar. Want daarvoor deed ik natuurlijk al het Witte Circus en het Traktentournee. En dan kreeg je Carte Blanche. En toen pas werd het Boulevard Broken Dreams. En ja. Toen kwamen er twee jaar tussen en toen werd het parade. Ja, pas in 90 of 91 oh, of werd het ja. Datums die. Nee, dat lopen jaargetallen weet ik niet nou, meer. Nou, als we dan toch even teruggaan. Uh, uh, uh, uh, waar kom je eigenlijk vandaan? Amsterdam. Ja, geboren en getogen. Geboren en getogen. En, en, en, en, en, en jij wilde zangeres worden die klein was? Um, nee. Hm. Ik zong wel veel met ja. mijn broer. Bob Dylan ja. en Donovan. Ja. En uh, uh, Lennart Cohen. Weet je, al, die, al ja. die platen die wij toen zo mooi vonden. Die zong ik met mijn broer op gitaar. Maar uh, nee, joh, in die tijd, wat deed je? Uh, arbeidstherapie kon je kiezen. Ja. Juf. Juf worden, ja. Juf worden, na, na, na, na, na, na. therapie of verpleegster natuurlijk, of secretaresse. Ik had totaal geen voorlichting in wat je zou kunnen worden. Dus ik ben gewoon gaan reizen en op een gegeven moment kwam ik iemand tegen... die zei, waarom probeer je dat niet? Ik, denk, nou, ik had er nog nooit van gehoord. Toen ben ik naar de theaterschool gegaan. En dat heb je helemaal gedaan? Mm, drie jaar. Drie jaar. En, maar dan deed jij de, de, de, de toneelkant of de... Eh, nee, de kleinkunstkant. De kleinkunstkant. Dus, dus, kan, uh, ja. dansen, zingen, en ja. teksten schrijven en muziek maken. En, ja. Want jij deed in... Was, wanneer was het? 1986 deed jij mee aan het Knokkenfestival... Ja. Dat, dat jij dat nog weet. Ja, dat weet ik nog met Rutja Jacot en ja, Lisa Boree. Uh, Lisa Boree, want toen dacht ik, oh, maar jeetje. Ja, dat was Lisa... een rare move. Maar ik vond ja. het ook wel heel grappig, het zat ja. totaal niet op mijn pad Nee, nee, het paste helemaal niet nee, bij maar dat kwam er al die homo's om me heen, weet ja. je wel. Die maar jelle wat moet je doen, moet je doen dat is ja, leuk, ja, dat is ja. lachen. Ja. Ik denk, ah, waarom, ik doe gek. Maar ik kreeg ook veel mensen die zeiden van, nou, wat je nou aan doen bent. Maar voor mij was nee. het gewoon lachen. Het was ook gewoon zingen, toch? En je kon en dat, mooi zingen, dus. Nou, je mocht ook zes nummers doen, hè. Dat waren ja. ook allemaal covers weet je doen wij trouwens nu ook. Ja. We zijn wel zelf aan het schrijven. Maar het waren allemaal covers. Ja. En het, met een geweldig groot orkest. En ik was jong. Dus ja. ik denk, ach ja, het is ook wel leuk. Ja. En uh, we hebben nog gewonnen ook. Ja, precies. Het en was daarna een... heb ik nooit meer iets van het Festival gehoord. Nee, dat is ook geloof ik een beetje te zielen gegaan. Dat was Door toen ons. al een... Uh... Nee, <lacht> ja, <sorry. lacht> nee. Nou, het, het was de start van de carrière van Ruth Chakot een beetje. En hey, ja. Lisa Boré, dat was natuurlijk eigenlijk eh, Lisa schulte Noordhold. hè? Ja. Dus ja. het was, was het nou zusje van Dicky? Ja, Dicky woonde bij mij om de hoek. Ja, ja. ja zusje van Dicky. Ja. Ja. Nou, ja Dicky ja. is jou ook niet meer. Ja. Uh, nou, een fantastische uh, bassist. Iets te veel, uh, mm. iets te veel zijn mm. leven belast. Mm. Hè, toch? Ja, zeker. Nou goed, uh, was dat bij de dragende mannen, bij uh, de Time Bandits, bij. Ja. Nou, whatever. Goed, Lisa Boré zingt ook niet meer? Nou, dat denk ik wel. Die had een. Dijk, of die heeft ja, een, een dijk, dijk. van een ja, stem, ja. maar ik in die tijd deed ze ook al heel veel, veel studiowerk in heel veel. Ja, ja. Nou goed uh, en uh, toen ik je dan uh, en nou, toen had ik je al heel hoog zitten en denk ik, ja nou die boerderijbroken team ja en toen uh, in de melkweg ging Jan Piet Den tekst optreden. En toen hadden wij net uh, een, een koorge. En toen mochten wij één nummer doen. En toen mochten we bij, bij jou. Jij zong dan Ruby, Ruby, Ruby, oh, baby. Yeah. How I love you. Oh, oh. Yeah. En dan jij deed de lied. En dan mochten wij met z'n allen... Dat was kees of Tomatoes. kees of Tomatoes, ja. Oh, yeah. yeah. Grote ja. zangeres. Ook oh, al eh. een, uit een heel ander leven. Dat is trouwens. ook heel lang ja. geleden. <laughs> ik, dat was ons eerste publieke optreden in de Melkweg. Ja, nou, fantastisch. En ondertussen was jij al naar Nederland verhuisd, hè? In 85 of zo? Ja, ja. Vanuit Schotland? Nou, ik zat in, in Londen. In Londen. Ja, ja. Want je zat ook al bij bandjes. Ja, ik zat vroeger in Londen in band Bram Tchaikovsky. Ja. En een hele korte tijd met The Damned, een yeah. punkband. Ja, ja, ja. En dan dat viel uit elkaar. nou, not the damned, maar ik was yeah. fired. Oh, je was fired? Ja. Yeah. Waarom? Nou, dat... Dat vertel ik niet. Oké. Ook een andere leven. Andere right. leven, ja, ja, ja. En dan ik kwam naar Amsterdam voor uh, hitchhiking met uh, oude schoolvriend. Ja. Yeah. Het plan was twee dagjes in Amsterdam, speel op straat en dan gaan naar de zon. Ja. En ik ben hier nog. Ja. En dat was bij de the band The, the Weasels. En we waren ook op... Uh, we Broken Dreams ja. oh echt waar in ja 85. zo ken ik wel ja. ja. oh wat grappig dus wij kennen elkaar sinds die tijd jeetje wij well, ja. begonnen eigenlijk uh, als tentbouwers en dan in Antwerpen mocht uh, mocht je me meespelen meespelen ja <laughs> oh, wat grappig zeg hey. Funny van heel oké nou jouw muzikale leven in Nederland uh, gaat ook langs allerlei bands uh, je hebt een tijd bij Chaco gezeten Natuurlijk yeah. van Wouter Plantijd. Yeah. Hè? Uh, uit Haarlem en uh, bij de uh, Scene Eerst vaak ingevallen, maar nu doe je nog steeds met, uh, met thee Lau de theatertour, hè? Doen jullie met ja. z'n tweeën? Ja. He? Dat jij... Ja. Uh, ik, ik speel ook uh, banjo en uh, mandolen en alle instrumenten. Ja. En, thee. Ja. Doe de en ik ben nu officieel lid van de uh, scene. Oké, okay, nu ben je er echt helemaal lid van. Ik zie mijn van. kop op de laatste cd. Zo. Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay, wow. heel goed. Zullen we zeggen hoofd? Hoofd, uh, uh, oh, sorry. <laughs> Maar jij, je bent ook heel vaak uh, natuurlijk uh, bij, uh, in los verband met andere bands, zoals met uh, uh, Manuela Kemp Band. Dat is een tijdje geweest, ja. hè? En uh, wat is La Vie en Roos? Dat is met uh, Lucas Amor, een soort world music. Ja. En ik denk dat is door de jaren misschien meer dan vijftig verschillende me. Members of the band, ja. Yeah. oh ja, oké. Okay. Uh, yeah. En uh, de groep Sunflower, doe je daar nog wel eens aan mee? Af en toe, dat is Celtic harp music van ja, ja. 17e, 18e eeuw. Ja. En hey, you... Catherine Vermolen... Molen. Zeggen, je hebt een oh ja, Precies, het ja. Ja. Ja, nee, nee, nee. Ja. staat hier ook, je bent van Katarina ja. Vermeulen. Dat is uh, inderdaad de dochter van. En uh, ik, ik lees steeds dat dat, dat dat meisje gewoon heel erg getalenteerd is... en heel erg goed kan zingen, maar toch niet heel erg aan de bak komt. Hoe komt dat? Ja, ik, ik weet het ook niet. We hebben wel uh, theatertournees en het gaat altijd goed in. Maar uh, ja, hoe vind jij er? door die tijd... Nee. Ze kan verschrikkelijk goed zingen, maar ja, het ligt allemaal een beetje op zijn kont hoor, Aline. Ja, er ja. ja, is sowieso al weinig werk. De, ho de hoogst getalenteerden hebben een halve volle zaal. Er ja. zit een beetje de klat in, daar komen we wel weer overheen, maar ja. uh, het gaat even niet zo goed. Nee, nee precies. Het ligt Dat niet specifiek zo. aan Catharina, nee. denk ik niet, nee. nee. nee. Hé, hey, nou heb ik één belangrijk ding van jou nog helemaal niet genoemd, maar vind ik wel leuk dat we dat eventjes op de tweede plaats zetten, want je bent hier nu als duo. Maar je bent natuurlijk ook uh, de helft van een ander duo, ja. waar ik ook helemaal verliefd op ben. Dat is de levende jukebox. We ja. uh, bestaan nu ook al nou, ruim 20 jaar. Of... Ruim, ja. ja. Uh, sterker nog. Geboren in... Uh... Volgend jaar 25 jaar. Ja. Zeg ik dat nou Nee, goed? 24. Net zo oud, ook nee. 24. Ja. Want je bent de geboren, raakken. dat staat ook op je Facebookpagina... de Leven de Joop, 25 juni 1990. Dat zou goed kunnen. Het was de eerste jaar van de parade. Ja, precies. oké. Ja, ja. Nou goed, Nou voor de mensen die het niet kennen... of die nog nooit naar de parade geweest zijn... terwijl ik weet niet of er nog mensen in Nederland rondlopen... die het niet kennen. Maar goed, in ieder geval... Uh, um, daar is... Uh, um, uh, Marielle is daar uh, Helen. En dan uh, is samen met Marianne van der Staaij, die is dan Yvonne. En die zingen, nou, fantastisch. Uh, ja, levende jukebox. Er zijn een groot bord en er zijn allemaal nummers op. En dan uh, kan je kiezen. En dan voor vijf euro uh, uh, zingen ze dat. En dat is, het is altijd feest. Ja, ja dat is nog steeds goed. Ja. Ja, ja, grappig toch? Ja, het is ongelooflijk. Maar, maar het verandert je hele leven ook. Want ik had natuurlijk nooit gedacht dat ik met die gekke muts op uh, eigenlijk uh, mijn brood zou verdienen, weet ja. je wel? Het is ook heel leuk, want wij doen dit nu ongeveer twee jaar. Ja. En um, nu weet ik ook wel wat ik daardoor weer gemist heb. Want ik heb natuurlijk daar een hele goede tijd mee. Ja. Nog steeds. Ja. En ook gehad. Maar dit, dit is ineens... Uh, dit dit er gaat een hele andere wereld voor me over. Ja, onder... Weet je wel, dit is Marielle. In Precies. het echtje. In het echtje jou. Ja. Hier zit niks tussen. Nee, dit is gewoon... Het ja, ja. is echt een opluchting. ja. Alhoewel ik dat andere nog steeds nee, doe. Nee, maar dan is, nu maar... is dat andere misschien ja. wel weer leuker... omdat je nu ook dit hebt. Het gaat hand in hand, ja. ja, ja. Dit is echt voor mij uh, okay. lekker, zonder die muts. Nou goed, volgende nummer. Wat zullen we doen, El? Ja, nee, ik weet het niet. Laten we een country nummer. Oh ja country, ja, country, Country en country. western. Dan neem ik nog een, uh, een fris drankje... dat ik niet gestolen heb van de buren. <lacht> ik mag geen merken zeggen. Heb je nog mm. Ik heb nog even. Het Oranje Fonds Kronenappels. Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging uh, organiseert het Oranje Fonds de Kroonappels. Samen met iedereen in het koninklijk huis gaan we op zoek naar de mooiste, beste, succesvol. Van wie was dit? Van Jenny Stearns. Oh, ken ik ook niet. Nou, ik, he, ik heb in de tijd heel veel moeten zingen. Voor de, of moeten, dat heb ik met veel liefde gedaan. Ja? Voor de radio gezongen. Ja? En daar heb ik echt de hele bibliotheek aan ah. dingen. En dan kom je ook op namen waarvan je denkt... Nou, ja. Het is ook het enige nummer wat ik van haar ooit gezongen heb. Okay. Maar die sprong er voor mij uit. Ja, ja. Hey, je zegt voor de radio gezongen. Je bedoelt heel vaak bij opium. Uh, uh. Bij... Uh, uh, hoe heet het nou? Ja, een opium. We opium, ja, ja, natuurlijk. ja. ja, ja, ja. we de papavers. De papavers. Echt officieel de papavers. Ja, waar kwam dat vandaan, de papavers? Ja, opium. Oh, ja, oké, okay. hey, sorry, hey, sorry. Ja, ja. Ja. Ik dat heb zek. het niet bedacht, maar het nee. was toch leuk. Ja, zeker. Dat was, zek. was heel leuk. Oké, okay, dat heb jij heel lang gedaan. Ja, heel, heel lang, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ik vond ook nog ergens uh, op internet, dat vind ik wel leuk, dat jij bij Purno de Purno... Ja. ...een stemmetje ingesproken. Staat het op internet? Nou, dat kon ik ergens vinden, ja. Oh, dat ga ik even goed ja, doorzoeken. Ik vroger, ja ja. Dat was de eerste computer-geanimeerde... Ja, ja. Ik keek er vaak naar. Ik ja. weet ook niet waarom. Ja, het was leuk. Ja, Maar jij hebt kinderen. Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, het scheelt al een stuk. Ja, ja wat had, Ik had nog iets geks gevonden. Even kijken. Wat had ik nou nog meer gevonden? Uh, uh, oh ja, dat wou ik dan nog wel eens even aan jou vragen, uh, Marjel. Want uh, je hebt ontzettend, uh, met die levende jukebox... ook heel behoorlijk gereisd al. Want ja. dat is natuurlijk een, een, een concept wat je overal kan doen. Ja, ja het, het, en uh, nog steeds doen we dat. Uh, we gaan binnenkort naar Berlijn... maar we, maar we hebben eigenlijk op, uh, buiten Europa zoveel gereisd. Idioot, in de ja. Egypte, uh, uh, Afrika, uh, uh, de, de, de Antillen. Uh, Omaan. Oman. We zijn op de gekste plekken <laughs> gekomen. Ja, ja. ja. ja. Bizar. Je ja. speelt natuurlijk niet voor de Sheiks en zo. Want nee. je speelt voor de Nederlandse gemeenschappen. Maar ja. je bent er wel. Ja. En je bent er dan ook vol. Je bent er gewoon een, een, een kleine twee weken. Weet ja. je, wel? Dat ja, ja. Je, ziet, je ziet plekken waar je normaal gesproken denkt... Van, nou, ik ga nou niet eventjes met Allen denken. Waar zullen we naartoe gaan? Zullen nee. we naar Oman gaan? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dan zijn er eerst nog heel veel andere dingen waar ja. ik eerst naartoe wil. Ja. Dus ja, ongelooflijk. Nee. Ja. En het allerleukste vind ik toch uh, om in het buitenland te zijn... als je er ook wat te doen hebt. Weet je wel. Dat is, heel, dat is zo ja, anders. Ja, ja, ja, dat is, Toch? Ja, je hebt een missie. Je ge, ja. ja, je hebt een missie. Je bent ja. gewoon aan het werk. En, ja. uh, en dat voelt heel anders dan ja. toerist. Zijn. Ja, ja, ja. En je wordt meteen ontvangen. En ja. je zit meteen in de kern van waar het... Uh, ja, precies. Ik vergeet ook Singapore en Maleisië. En, nou ja. En, en New York. Uh, oh, ja. met, dat was met de parade. Dat was met de parade. Ja, ja, dat dat is El trouwens ook mee. Oh ja, want, want uh, toen met wat? Ik was tentbouw. Oh Een yeah. soort van of lopende banjo playing... Oh, ja. met de stijlewand wand. de wand van de pracht, ja, ja, ja, sort of all over the island. Ja, yeah, right. Hey, en wanneer was het ook weer? Dat is in 97 oh, geweest. Dat, ja. Nee, Ik, jij weet 20, dat beter. 2010. Oh, 2010? In New York. Oh ja, natuurlijk. Ja. Oh ja, natuurlijk. Het is het ja, star, ja, ja, ja. Oké, okay, en toen hebben jullie ook voor de voor de voor de koninklijke familie gespeeld. Ja, ja, ja. ja. Ze hebben Het is koud zonder jou aangevraagd. Oh ja. Ja. Hoe gaat het ook weer? Wat is uh, Maxima. Leuk, hoe, hoe heet dat? Uh, het is koud. Sandertje. Uh, ja. ja, het is koud. Ja, God. Ik zit hier nu al uren. Voor... Ja, maar Ivonnetje zingt het. Hè. Oh, oké, okay, alright. Oké, okay, dan houdt het op. Ja. ja. Nou goed. Hey, en wat is mee? wat, uh, het meest opmerkelijke land of plek waar je gespeeld hebt met de leven? Hemel. In de hemel? Was je daar ook al? Oh. <laughs> nou, we hebben wel echt... In, in, een cafe, in, in uh, Afrika hebben we echt op het strand voor de Afrikaners gespeeld. Nou, dat, dat was helemaal te gek. Ja. Er stond een enorme grote halogeenbak. En ja. de vliegjes die, die, die zaten te kriebelen in je make-up. Ik kon die mensen niet zien, behalve al die lachende de, de gebitten. Ja, die gebitten, die mooie witte... Ja. Super donker, we zijn ja. aan het strand. En... Uh, en ze lachten om precies dezelfde dingen. Oh, wat leuk. En er was een tolk bij. Maar als ik zei bijvoorbeeld: thank you. dan was hij daar vijf minuten mee bezig. <laughs> want hij was helemaal de sterren. Dat, <laughs> ja. dat was, dat, dat was uh, oh, denk ik toch wel het allerleukste. Ja. Ja. Nou, ik ben ik jaloers op. Mm. Het zingen is ook zo lekker dat je dat kan. Mm. Dat is lekker. Goed, nog een keer een nummer. Ik ga hier mijn uh, ja? drumstel tevoren halen. Okay. Dat iedereen gewaarschuwd is, want daar ga ik op slaan ook. All ik heb hem. <small> Where you get right down to the bottom of the barrel And then you fold back on top We all know someone Who's always hurting The sun is shining They draw the curtain One thing's for certain The rain ain't gonna start Well, you get right down to the bottom of the barrel, and then you float back on top. Get right down to the bottom of the Ja, heerlijk. Hé, hey, wat ontzettend leuk dat, dat jullie uh, samen zo leuk uh, matchen ook met stemmen. En, uh, ja? Dat, ja, toch? Ja, ik, ik ben er heel erg blij mee, als ja. jullie dat ook zijn. Dan. Ja. En uh, je zei net al, uh, zelf nummers schrijven. Ben je, zijn jullie mee bezig? Ja, ik heb al heel veel teksten liggen, maar ja, het, het, het valt nog echt niet mee, hoor. En soms laat ik me ook troosten en denk ik... Al die klassieke muzikanten, die spelen altijd covers... En die zijn zo mooi. Waarom ja. mag ik dat niet? Ja, precies. Ja, ik vind ja. het ook heel leuk om gewoon hele mooie nummers uit te zoeken. Ja. En ze eruit te pikken. De, de meeste die wij doen, kennen de mensen niet. Nee, nee precies. En we zijn natuurlijk met z'n tweeën. We hebben een nummer van M Peebles. Dat gaan we nu niet doen. Maar oh. weet je, dat is, dat is echt bof, zo'n band. Maar dat doen we dan met z'n tweeën. Dus dan ontdek je toch dat ja. nummer opnieuw. Weet je. Ja, vind ik wel. En dat veel, geldt ja. eigenlijk voor alle nummers ja. die wij doen. Maar, ja. ja. ja. ja. Ik laat me daar af en toe een beetje nou, mee ik... troosten als het niet opschiet met die nieuwe nummers. Nee, precies wel? ja. Maar goed, aan de andere kant, uh, uh, cd's maken is natuurlijk eigenlijk ook al helemaal niet meer van deze tijd. Hè? Want daar verdien je ook eigenlijk als, als artiest het minste mee, denk ik. Nee. Hè, het is, hè? Uh, Joop, kan je. Ellen ook? Staat Ellen ook open? Ja. ja. ik hoor hem niet. Uh, okay. Ja. Hallo. Yeah. Ja, ja. Yeah. Nee, ja. Nee, inderdaad. It's, uh, Apple Downloads. Maar dat is ook. Verdient je ook niet veel? Het is live optreden. Ja, het schijnt dat je er een groot... nummertje op moet zetten dan. Hè? En dan kunnen ze hem kopen. Ja. ja. Nou ja. Maar toch. Uh, ik kan het niet. Ja, nee. CD verkopen. CD's ja. Nee, ja. Precies, het moet, je moet het van de optredens hebben. Ja. Toch? En dan misschien bij theateroptredens bijvoorbeeld. Je kan wel uh, CD's verkopen daarna. Ja, precies. Maar dat gaat. Ja rustig, maar maar die kan je dan ook zelf. Je kan dingen zelf opnemen en zelf laten drukken en een beetje helemaal buiten het circuit uh, blijven. Dat ja. is natuurlijk wel. Uh, huh? Ja. en Frans, dat is ook een beetje die... Uh, met een klein Volkswagen busje, lekker. Ja, lekker toeren. Af, ja, met en, uh. Oh ja, te gek toch? Heerlijk. Ja, ja je bent echt met z'n tweetjes. Je kan overal naartoe. Ja. De, de, de, ja want dit de, de, de is ook een kan achterin en weet ja. eigenlijk ja. alleen. Ik, ik zou niet uh, op tour met en een klein. Nee. Volkswagen busje. met elkaar. Oh, in de Volkswagenbusje. <laughs> nee, Voor nee, dat... ons twee is perfect. Ja, nee, het. precies. Maar ze makes... zijn ook, ze zijn, yeah. ja, jullie zijn ook een hartstikke uh, verliefd koppel toch ook? <laughs> ja. Ja, ja, ja, de, ja. Ja, ja. Ja, dat vind ik wel. Dat straalt het ook helemaal uh, deze twee. Zie ik, nou, volgens mij hoor je dat ook in de muziek. Ja, dat is mooi. Ja, toch? Het is heel mooi. Ja, vind ik wel. <laughs> Goed. Hey, uh, uh, we gaan gewoon nog een nummer Echt doen. Is waar? Ja, Why Not? Ja. Why Not? Gaan we weer een rustige doen? Goed angel. Now I want to is een mooi nummer. Van wie is dit? Het uh, is dus, dus een hele oude van, uh, van Bonnie Raitt. Van de, uh, ah, okay. Album Nine Lives. All right. Hey, um, uh, soms vergeet ik het te vragen aan, aan uh, mijn gasten, maar uh, ik vraag altijd of, of ze een jingle willen maken. Uh, dus uh, uh, dus uh, dat ga, ga je mogelijk niet zo do doen. Mm. En dan moet, dan moet dat zijn. Dit is de nacht van het goede leven met Adeline. Met Adeline en ja, Dat is hmm. genoeg. Dan mag je zingen of doen, of weet ik veel wat. Maar, dan dacht ik, dan gaan jullie dat even oefenen. Hmm. En dan gaan we ondertussen gaan we een plaatje draaien... wat je hebt gekozen. Je had, eerst had je iets heel leuks gekozen van uh, Bobby Charles... maar dat nummer is 7 minuten, dus dat doen we niet. Dat ga ik nee, bewaren. Nee, dat, dat had ga ik me wel... helemaal niet gerealiseerd. Nee. En dat is namelijk ons, ons nummer... Um, Um, dat je, dat dit must be, hoe heet het ook nou? D uh, hier moet je je thuis. Hier zal het yeah, niet yeah. anders kunnen dan dat je je thuis voelt. Nou, ik kom niet meer op de Engels-titel. Ja, precies. Maar goed, zeven minuten had ik me niet gerealiseerd. Nee. Maar dat maar was ja. toen, toen, jullie, uh, toen jullie liefde ontsproot. Ja. Toen draaide die plaats. Ja, leuk, leuk. Ja, ja, ja. Ja. Had ik daarom wel graag willen draaien. Maar je hebt ook iets anders meegenomen, de Kings. Ja. Waarom ja. de Kings? Nou, ik ben wel veel aan het woorden, El. Mag het? Ja, natuurlijk. Oh, um, uh, nou, dat, dat uh, nummer, dat vonden wij al heel mooi, deze. Ja. En. Uh, Um, twee jaar geleden denk ik, anderhalf jaar geleden... Ja. is de, de bassist van de uh, Kings overleden. Ja. En wij kenden het eigenlijk als een goed een, een, een liedje... wat slecht afloopt, met zijn liefde en zo. Maar hij zong dat altijd met een mooi roze brilletje. Thank you for the day, da-da-da. Mooi, weet je, vrolijk. Je werd er ook vrolijk en, en dankbaar voor. En nu zong hij het, heel oud, voor de overleden bassist. Nou, ja. jongen, dan kreeg ja. dat nummer een tot. Totaal andere ladingen. Ja, Bijna een ja. a cappella, dus Met één akoestische gitaar. Nee, a cappella, toch? En waarom ah, heb je dat gehoord? Op oh, Glastonbury was ja. het? Glastonbury, ja. Daar zong die dat toe. Ja. Ja. Zo verschrikkelijk mooi. Oké. Okay. Dus nou, dat dat nummer heeft een herwaardering gekregen. Dus ja, als je dat nu ja. hoort, hoor je dat er doorheen. Voor ja. jullie. Ga ik proberen of wij dat ook kunnen ja, horen. dat Hoop. heb ik.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 I wish today, would be tomorrow, night is dark, it just, just brings sorrow that waits. Thank you for the day, those endless days those sacred days you gave me, I'm thinking of the day.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 The Kings prachtig uh, mm. en zij hebben ondertussen geoefend en dan moet ze en, en zegt snel nou want anders ben ik het weer kwijt. Ja, <laughs> dus, en dat, nummer, dat, dat, speelde ja, dat speelde doorheen, dat speelde doorheen, was heel lastig. Ja, oké, okay, Joop, zet jij hem lekker in opname? Dan uh, oké, okay, staat in opname. Oké, okay, dus, uh, daar komt hij. Dit is de nacht van de leven van Adeline van Lier. De nacht van Heerlijk. Goed. Oké, okay. die, die staat erop. Die staat erop. Nou, heel fijn. Nou. Uh, wat ga je dan weer doen? <laughs> wat ga je, nou, dat doe ik dan aan het begin van het programma. Ik heb er al, ik heb er al een stuk of twintig oh, jingles okay. van iedereen. En dan zeg ik elke keer... Ah, kijk, dit zijn Ellen en Marjelle. Sorry, Tromp en McClack. Oh, dus die blijft erin. Ja, uh, die blijft erin oh, natuurlijk. Yeah. Goed. Uh, jeetje, het is 51. Hoe zit het? Ik vind het zo heerlijk. Ga je nog meer spelen? Oh, en gaan jullie wel, uh, uh, wat moet ik nog zeggen? Uh, jullie optredens hè? Is er iets wat we kunnen vermelden? Ja. Uh, uh, uh, yeah. Ik weet dat jij ja. uh, staat met thee uh, uh, uh, in, in Den bos donderdag. Ja. Huh? ja. Wij staan maandag... Maar dat is wel een heel klein cafeetje op de Westerstraat in het monumentje. Oh, maandagavond. <laughs> nou, doe en wel. de Rode Bioscoop staat er levend. Oké, dat natuurlijk de, ja. elke laatste dinsdag van de maand. Precies, ja. dat dus wou ik nog de... ook eventjes vermelden. Dat, is dus ja. en, en, dat, dat gaat gewoon het hele jaar door, elke laatste dinsdag van de maand, behalve in de zomer. Maar wij, ja. We spelen nou, ook op praten, toch? Op de Aprilfeesten, de Nieuw-Maart. Aprilfeest, Nieuwmarkt moeten ze in de gaten houden. We Drie staan, keer op parade. Maar ik heb me daar helemaal sticht. niet op voorbereid. We staan in Zonnevank, Hotel Zonnevank. Leuk in Weikensee. Oh, Zee. leuk. Wekensee is ook leuk. Wanneer is dat? Ja, de datum? Oh, de april, april. April. Nou, nou wanneer? Rond de 20ste. Rond de 20ste. Ik zag hem dan. Ik zag hem 13, dus ik denk dat stroomt uit. Mijn slaapzakje daar neerleggen. Wacht dat je langskomt. Oké. Goed, volgende nummer. Ja. We gaan een nummer doen. Ja. Van Tom Wait, ja. maar dan in een ander jasje. Ook weer ben benieuwd. Well, I'm leaving my family. Leaving all my friends. My body's at home, but my heart's in the wind. The clouds are like headlines On a new front page sky My tears are salt water And the moon is full and high And I know Martin Eden Is gonna be proud of me Many before me Have been called by the sea be up in the crow's nest singing my sing shiver me timbers 'cause i'm a sailing away and the fog is lifting the sand is shifting i'm drifting on out oh captain ahab You ain't got nothing on me. Now swallow me, don't follow me, I'm traveling alone. My water's my daughter. I'm gonna skip like a storm. En wat was het de tekst dat je dit dit nummer kiest? Dat je zo'n nummer kiest. Want het is een ja, prachtige tekst, hè? Uh, ja, het ja, de, ja, de het is. Ja. Het is ja, ik ben een enorme romanticus en tragedicus. Ja. Nou ja, klinkt wel heftig. Maar ja. ik, ik ben wel heel erg melancholiek. Ja. ja, maar dat is natuurlijk te gek in deze, deze constellatie van uh, gitaar en, en stem. Dat je heel veel nummers... Hè, dat ik opnieuw die tekst hoor. Veel, ja, ja. Dat is echt... Ja, uh, ja. ja. Veel bewuster. Ja. Nog eentje doen? Ja, is er nog eentje? Oh jee, heel snel dan. Nog drie minuutjes. Ja, oké. Okay. Nou, dat gaat wel makkelijk. Ja, oké. Okay. De Short version. Short Version. Die kennen we allemaal. your eyes, close the door You don't have to worry anymore I'll be your, your baby tonight She